Liselot Thomas met het NOS journaal. De Amerikaanse actrice Felicity Huffman moet 14 dagen de cel in, omdat ze smeergeld heeft betaald om haar dochter op een elite universiteit te krijgen. Ze betaalde 15.000 dollar zodat haar dochter een hoge score kreeg op een belangrijke toelatingstoets. Ze krijgt ook een werkstraf en ze moet een boete betalen van 30.000 dollar. Huffman speelde onder meer in de tv-serie Desper Desperate Housewives. Ze is de eerste die wordt gestraft voor haar rol in een grootschalig omkoopschandaal, waarbij ouders voor veel geld probeerden hun kinderen op prestigieuze universiteiten te krijgen. De voormalige Britse premier Cameron noemt het gedrag van premier Johnson... en andere conservatieven rondom het Brexit-referendum walgelijk... Hij vindt dat brexiteers als Johnson de waarheid hebben thuisgelaten door vooral met emotionele immigratieargumenten te komen, zo zegt hij in The Times. Bij de verkiezingen van 2015 beloofde Cameron een referendum over een vertrek uit de EU, ondanks dat hij daar zelf op tegen was. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte bij gebruikers van de e-sigaret... Na een enquête van de longartsenvereniging onder de 1100 leden werden drie gevallen bekend, Meld Nieuwsuur. Aanleiding voor de enquête was het nieuws dat er in Amerika honderden mensen lijden aan een mysterieuze longziekte die vermoedelijk is veroorzaakt door e-sigaretten. Zes mensen zijn aan de ziekte overleden. De Hongaarse schrijver George Conrad is overleden. Hij was behalve schrijver een boegbeeld van de Hongaarse dissidentenbeweging... ten tijde van de Hongaarse communistische dictatuur. Zijn werk was tot ver in de jaren tachtig in Hongarije verboden. Hij is in vele talen vertaald. Bekende romans van hem zijn Tuinfeest en De Bezoeker. Conrad was 86. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder zonnig en droog. Vanmiddag wat stapelwolken en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 I caught him at 4.30 on a Sunday morning.